Marius Mol, die wordt voor de bal afgezet. Op een onterecht, op een on. Uh, nee, hoe noem je dat? Nou ja, niet op de goede manier, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar hij raakt de bal wel kwijt he, door En uh, die bal is uh, inmiddels uitgenomen door een speler van ZWB. En dat dus een... Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Jongeren die overlast veroorzaken in hun buurt kunnen straks van de rechter een gebiedsverbod krijgen van maximaal 2 jaar. Wel kunnen ze dan nog gewoon naar hun huis en school. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Ook kan de rechter besluiten dat een jongere geen contact mag hebben met bepaalde personen of zich geregeld moet melden bij de politie. Opstelten wil dat de maatregelen al worden opgelegd bij relatief lichte vergrijpen, zoals vernielingen, openlijk drugsgebruik of samenscholing. De strengere aanpak geldt voor jongeren vanaf 12 jaar. Winkeliers die ontevreden zijn over de manier waarop hun aangifte van winkelcriminaliteit wordt afgehandeld, krijgen hulp van hun brancheorganisatie. Detailhandel Nederland heeft een wegwijzer ontwikkeld waarin staat welke klacht- en bezwaarprocedures er zijn. Volgens winkeliers krijgen aangiftes van onder meer diefstal of beroving... lang niet altijd de aandacht die nodig is. De brancheorganisatie zegt dat veel winkeliers niet weten dat ze kunnen klagen... over het optreden van de politie en de rechtelijke macht. Vandaar de wegwijzer. Het laatste stuk van de route van het kernafvaltransport naar Gorleben is weer vrij. Alle demonstranten zijn van het spoor gehaald. Volgens de politie verliep de actie rustig. Gisteravond gingen duizenden mensen op het spoor zitten. Omdat het gebied slecht toegankelijk is, kon de politie moeilijk bij de betogers komen... De trein werd stilgezet en afgezet met prikkeldraad... op zo'n 30 kilometer van het eindstation Dannenberg. De trein met kernafval zal pas verder rijden... als de politie er zeker van is dat het spoor echt veilig is. In Goorleben wordt het nucleair materiaal opgeslagen in een oude zoutmijn. In Utrecht is gisteravond een 24 uur staking begonnen bij zoutjesfabrikant Smis. De medewerkers van het distributiecentrum gaan er gemiddeld 15 in loon op achteruit... doordat hun afdeling overgaat naar een ander bedrijf.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 Die heeft een doelpunt, Jap. 36e minuut, vrije schop van ZLB. Stuit af op de muur bij Zandvoort. De bal gaat omhoog. Joris Schmid zag er niet goed uit. En de bal werd er heel simpel ingetikt. De stand is 1-1. De ss Zandvoort tegen ZLB. Konden we lekker het lekker meestal met dit plaatje. Ja, en nou, eerlijk. Het leek wel close harmony. Close aanhoud, harmony. Zo. He. Ja. Oh, het was zo mooi. Wat is Iemand met een hoge kopstem. En <laughs> <laughs> dat in een heren gezelschap. Oké, okay, nou we gaan weer snel over naar het Circuit Sanford CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want daar zit Jacob er bij, de Sanford 500. Ja.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 En over twee uh, maanden dan staat die auto gewoon weer aan de start. En uh, ja, ja, ja, ze konden wat eerder aan het bier. Uh, dat werd ook nog uh, gezegd. Maar uh, ja, uh, wat ik zei, uh, over twee maanden uh, kunnen ze weer gewoon aan de start staan. En, zegt Conteig, er zit ook weer op voordeel aan. Want uh, we hebben niet zo gek veel greep, Dus de banden zijn nog goed. Uh, Een brandstof hebben we nog uitreden te sparen. Dus het enige wat we hebben is de schadepost voor uh, de auto. Voor de rest hebben we eigenlijk uh, daar verder weinig uh, van op.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 Ze zijn ook uh, de leiders in uh, de wedstrijd uh, van het uh, totale veld. En als uh, we dan kijken, dan zien we dat bijvoorbeeld hier in Strandvoort uh, rijden... dan uh, bijvoorbeeld Dennis van der Laar en uh, Jaap van Laar in de Porsche. Ze rijden nog steeds rond en ze liggen op de tweede plaats. En of ze nog uh, bij kunnen komen bij uh, de eerste, dat is uh, nog maar zeer de vraag. Ik denk bijna dat dat een, uh, een, bijna een heilige klus zal worden... omdat ze een ronde achterstand hebben...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 Hetzelfde overkwam namens ook Dennis van Laag toen hij uh, weer het stuur over moest geven aan uh, Jaap van Laag. En toen, uh, toen ging er ook wat mis. Het schijnt dat hij ergens onder Geel had ingehaald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 Waterstanden. <laughs> Wat is dit nou <laughs> weer? Quarto <laughs> 15, 13 over 3 is het hoogwater. <laughs> dat is mooi. Oké, okay, nou, gefeliciteerd <laughs> Benno. Dat <laughs> klasse Benno Wil je ook nog weten wanneer het laagwater Aadjou? is? Ja, graag. Oh ja? ja. Oh, oh, daar had ik niet op gerekend. <laughs> dat is uh, 22 uur 54. Oh, Oké, okay. en dan gaan we ja. nou naar het voetbalveld. Ja, op als... ja laten we hem oh, even oh, zeggen <laughs> <Yo>, Gooi <laughs> de microfoon gewoon even dicht van Benno. Ik ben er ook iets van de bierstanden. De bierstam, bierstand, daar komen, bier... komen we later op terug. Ja, rond. hoogwater. De hoogwater. <laughs> Goed, uh, hier is uh, de eerste helft bijna gespeeld. Uh, ik schat dat het misschien de anderhalf minuut zal gebeuren. En Sandford heeft eigenlijk binnenweer wat vleugeltjes gekregen... na die uh, 2-1. En hij heeft... Uh, positie toen hier op de helft tegenover... Uh, bij, dat is hier bij de Sop gespeeld. En dat Sop probeert er nu uit te komen... Hij ...maakt hier een hensbal. En Zandvoort mag op eigen helft een vrije schop gaan nemen. En Jonkeur gaat zich daarmee bemoeien. Keur die echt weer een rots in de branding is deze wedstrijd, net zoals afgelopen keren. Ik heb het altijd al gezegd, ik vind een geweldige voetballer en dat, dat, dat is je ook gewoon klaar. Gaat hij wel komen, richting Maurice Wol, gaat over Mol heen. Er kan niemand bij komen, alleen de verdediger van de ZOB. Die, die, die boeient die bal weg over de zijlijn. mag gewoon gooien ter hoogte van de middellijn. En dat uh, zal dan nu. Uh, ja, kijkt op zijn corlogje de schijf zetten. Misschien dat hij nog licht naar het Lemen. Misschien net niet, ik weet het niet. Je kan het niet zien. Uh, want ik, ik kan hier op zijn klokje kijken. Remkolloos colloos naar Maurice Mol. Twee man ertussen. Mol wel die bal op, nee, onder controle zelfs. Dan gaat de moois man langs. Dan gaat die bal voor Dat lukt niet. De verdediger van Zetterbeek. Die komt erachter in. Het bal wordt over de achterlijn gewerkt. En soms mag een corner gaan nemen.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 Die kon nog net goed genoeg reageren om die bal uit die hoek te ransen. Goed, Aarnenwerk is er weer klaar voor. Even kijken, weer al die beweging. Drie lange jongens in de Dan Komt hij ver weg, komt hij ver weg. Ben, waar is vorm dat hij me weg En de schijf die je laat wat gaan. En het tevens het laatste signaal van deze eerste helft...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 He is Carlos Santana and she's not there. Er gewoon een soort van Colden CFM op de zaterdagmiddag van. Hebben we hebben gewoon even zin in Albert-Jan de Ja, je hebt er nou niet overal wat over te zeggen, hè? Precies, na Dirk, Carlos Santana, maar we hebben er weer eentje klaar staan. Beatles, Yellow Super Sube Marine. Super, super marine. Beatles op de Zandvoortse Radio met de Yellow Submarine. Even voor half vier werd het met dit plaatje het nieuws met Benno Veuge. Is dat zo? Ja. Oh. oh, de waterstanden. De waterstanden. Oh, die, had had, die had ik al gehad, hè? Die had ik al gehad. Ja, ja. Ja, nou, morgen, morgenmiddag, dames en heren. Dan uh, gaan we weer gezellig uh, naar Jazz in Zandvoort. Een fantastisch concert uh, staat u te wachten met saxofonist Jan Menu en drummer John Engels.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 Die helpt ook mee. Ook die, ook ja, ja, die. Ook die doet, ook iedereen doet mee aan de indocht van Sinterklaas. Ik hoop dat die, die zelf ook is. <laughs> dat <laughs> dat wou ik zeggen. Ja, zeg. maar hij is zelf toch he, al Hallo, maar hij het al gehoord: de tekeningen zijn zoek. Hè? De kinderen zijn ja, zoek? De, de kinderen die al die tekeningen gemaakt hebben nee, van Sinterklaas, he. die zijn zoek. Dus Jongen, dat, dat wordt nog vervolgd. Heb ik daarvoor mijn best zitten doen? Ja, heb jij je best voor ja, zitten ja, doen? Ja, ja. maar er wordt driftig naar gezond. En mijn tekening die is dus ook zoek. De zoekpiet is druk bezig. Oh. Nou, gelukkig hebben we ook een zoekpiet. Goed, nou, uh, tot zover. Oké, okay, nou, dan gaan we weer een plaatje draaien, toch? Chula Clark is dit in oh, Downtown. Leuk. 99 Down. remix. Yes. Een flinke bieter erin, zeker. Kijk maar. Ja, dat wilde je wel. Shutje. Oh, oh. We gaan los op de zaterdagmiddag. Ze nemen ook alles onder andere, niet te geloven. Petula Clark in de 99 Remix, joh, De Downtown. Heb je het al gehoord trouwens over TMF? TMF is niet meer hè, die gaan verdwijnen, die gaan alleen maar digitaal uitzinnen. Oké. Ja, want die video's op televisie, dat werkt allemaal niet meer zo. Dus wat krijgen we daar dan voor terug dan? Niks. Niks. Wat is TMF? TMF, The Music Factory. Oh, The Music Factory ja, ja okay. jarenlang zeg maar niks. op tv geweest, oh, en je, nou yeah. we gaan die radiostations stations uh, verslaan en we gaan lekker op tv gaan we een uh, ja. zinnen niet gelukt en dan hopen we daar de radiostations stations mee te verslaan. Nou, ja. de dachten ze vroeger ook en dan maakten ze een plaatje over. Oh yeah. ja, ja de, de buggles, buggles. <laughs> Hij gaat, snel, de buggles. Hij gaat snel hoor, De buggles <laughs> video killed the radio star, zo oh, heet het plaatje. Maar is yeah. lekker niet gelukt niet. Nee. Nee. Nee. we zijn er nog steeds. Al twintig jaar CFM. Ja. ja. En we gaan voorlopig nog ja. wel even door. Toch? Ja. Toch, zeker weten. Dat dacht ik wel. Nou, ik niet hoor. Nee? Nee. nee. Ik ben je er ga, helemaal ga, klaar mee? Ik ga, ja, om vijf uur stop ik ermee. Oké, okay, nou je hebt gelijk ook. Zeg, Zandvoort op weg naar één vergunning. Ja, daar zijn nogal de, de nodige verwarring over ontstaan. Hè? jongen, het heeft onze wethouder het maar druk mee hè? met ja, die het, en wat, het gedoe allemaal. Het mee. schijnt een gouden oplossing te zijn, geloof ik. Echt waar? Ja, nou, ik, ja ik ga even lezen. Er is een uh, stap gezet uh, op weg naar een nieuw parkeersysteem in Zandvoort. De commissie raadszaken uh, behandelde afgelopen dinsdag het onderwerp. En de meeste partijen uiteraard zijn het ermee eens.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 Vooral langs de boulevards en in het centrum. Daarnaast zijn er voor hen de grote parkeerterreinen en de openbare parkeergarages. Nou, stof fantastisch. Kan jij dat volgen? Ja, ik heb wel. Want nou, ik lees het zelf. Oh, voor. wat zal het in het centrum lekker druk gaan worden? Ja, ja lekker ja, ja. druk. Daar kan ze auto niet meer kwijt. En veiliger. De, ja, nee, maar volgens de krant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 steeds onveiliger. Nou, dat is dat een beetje het dompertje op deze mooie uitzending. Oké, okay, nou we gaan weer een plaatje draaien en dan gaan we weer door met het uh, voetbal. Sanford 1. En Sanford 4, daar gaat het slecht mee. Want die staan 2-3 achter. Een slechte verdediging. Zo uh, weet Frank dat uh, te vertellen. Ik heeft vandaag wel even gescheiden hoor. Zo, ja, nou, dat... zo, zo, zo. Jij kwam binnen, jij kwam winnen. Juitje, juitje, juitje, ben verbrand. Oeh, ja, daar heb ik ook last van. Eh, Lek van de oren was er ook hè, Dus uh, vanmorgen. Ja, hè, ja. ja. Maar, is, toen hij wegging uh, bij, bij toen zon, en, hij hotel. Toen was geen hoog, de zon in één keer. hotel hoog, want toen zei hij van ik kan nu weg, want het is nu droog. En het blijft droog. En het blijft droog. En het weer gelijk gaat. Altijd hè. Altijd Weet gelijk. Hij Binnenkort is ze weer heen. terug, gewoon om half drie. Ja. Helemaal live, met het weer.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 Kan je nog volgen EJ? Ja, het... Oh, je hebt het zelf geschreven. Ja. Hij was uh, druk aan mij schrijven trouwens. Dus... Oké, okay, nou jij. Uh, nou ik, Ja, nee, ja. wij kennen het al. Dus dat is heel oh. spannend. Oh. Wat? Oh. wat? Ken je die, heb je die race al gezien? Nee, nee, nee niet voor vijf. Niet voor vijf. Maar uh, Red Bull was het snelst in de vrije training. Dus oh, dat okay. dat belooft wat voor vanmiddag om vijf uur. Maar ja, dat moeten wij helaas missen. Want wij moeten weer naar feestje. Ja, ja, een hebben feestje. Een weer... feestje, altijd gezellig. Weer een feestje. Dat gaan we vieren. Maar goed, ik heb nog wel uh, openingstijden van Gal en Gal. <laughs> kijk okay, eens, zal ik bij de plaatjes gooien? Openingstijden van Gal en Gal. Nou, oké. Okay. Samfred op zaterdag, bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu Tom Novi en Nobody. <hums> Something about your body. Yeah.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 nee, eh, je, nou, je kwam er nooit. Maar... Ja, hij hoeft het nooit. Ja, eh, in de uitnodiging staat dan aangegeven dat u het grote verziersel, is het zo groot, mag opspelden. Bij, tijf, bij twijfel is het handig om even te bellen naar de gastheer of gastvrouw. Dus dan bel je de burgemeester en vraag je, goh joh, kan ik hem weer opspelden? In het dagelijks leven mag u best wel laten zien dat u een lintje hebt ontvangen. Maar dat doet u op bescheiden wijze. U draagt daarom eigenlijk alleen het draagtekentje. Heb je die gehad eigenlijk? Rob. Ja, ja, ja, ja, die, ja die, had, heb die, die heb ik gehad. Staat die weer te poseren. <laughs> <laughs> Voor de hoofdfotograaf. Hoofd maar dan wel op nette kleding. Okay. Nou, hier kan het wel op. Net. Net aan, hè? Uh, Net aan. Naast het grote versiersel en draagtekentje... Kennen we, het, uh, uh, oh, ja, kennen we het zogenaamde miniatuurtje. Heb je dat miniatuurtje ook gehad? O, oh, dat god, weet nou, ik eigenlijk nou, niet. Nou ja. Miniatuurtjes zien er precies uit als het grote versier maar dan in mini format Ze worden op de avondkleding gedragen. Oké. Okay. Nou, dus als je jurk aan hebt, dan mag het daarop. <laughs> op je jurk. <laughs> als u meerdere onderscheidingen heeft, heb je die? Nee. Oh, nou dan nou niet. Dan kunt u deze laten, op, laten opmaken. Nou ja, laat me zitten. Uh, um, Krijg ja, zo je zo'n batterij? Kolen onderscheidingen zijn persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen de gedecote de decoreerde het verziesel of draag in zin je mag opspelden. Nee. Nou ja, het is Hij zelfs als om als niet gedecoreerde een koninklijke onderscheiding te dragen. Nou, nou hou die rommel maar. Dan gaan wij... Uh, die handleiding <totstutters> krijg je er ook bij hoor. Okay, dank je wel, dank je wel. Helemaal super. Wat gaat er Gelijk, gebeuren? Voor feestmuziek de rest, voor de rest van de dag nog. Wat ja, gaat er voor de rest van de dag gebeuren? Geef mij de draaischema eens. <totstutters> Heeft het hier uh, mee te maken ook, of niet? Ook ook oké. Okay. Hier is Gus Welles en het regent meters En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 niet met volle teuren, plukte dan zoveel je kan Het donderd en de blikselt en het de bier Het wordt dus pompen of verzuipen, als de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, Geniet met volle teuren, zulk in tijd om nooit te lucht Het donderd en het regen en het regenmeters Het wordt dus pompen of verzuipen, als de enige manier Om de juiste koers te varen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 Nou, daar heeft al iemand een zwarte vlag uh, gekregen. Dat is uh, ook niet echt om uh, vrolijk uh, van te worden. Dat is uh, het duo van de Hof en Werkman. Die rijden uh, als teamgenoot van... Uh...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 Dus, uh, het zal niet echt een feestelijke stemming uh, zijn uh, dat ze de dag afsluiten, uh, deze twee heren. Wie uh, dat misschien wel mogen doen, uh, zijn er dus hun teamgenoten: David Hart en Dicky Pastorelli. Want die hebben met nog 500 te gaan. gewoon nog uh, de leiding uh, in uh, handen van deze Zandvoort 500. Voor ons uh, Zandvoorters is het dan nog altijd even zaak om te kijken. waar uh, ligt Dennis van Waar? Die ligt op de tweede plaats, samen met. Uh,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 was always insecure. Oh, just until I found you. words. Often don't come easy. I never learned. the inside of me, you'll oh, know my baby. And you, I'm always patient. Dragging out what I tried. It's always over.